We beginnen met een tekst vanmorgen uit de Torah, uit de vijf boeken van Mozes. Ik heb gevonden in nummer 10, vers 10, het volgende vers. En het zou ook goed zijn als je thuis bent, schrijf het maar op, lees het vanaf vers 1. Het is een hele mooie ontwikkeling, zoals die trompetten ingezet worden. Eigenlijk als signaalinstrumenten, dat als de trompet zou gaan op een bepaald signaal, dan moesten ze dit doen, of ze moesten met het hele volk optrekken, dan hadden ze weer een ander signaal. Die trompet, die bepaalde... Hoe dat volk moest gaan reageren. Als ze moesten opbreken om te verhuizen. En in nummer 10 vind je daar een heel leuk stukje over. Er staat geschreven. Ook op uw vreugde dagen, Broeders en zusters. Op uw feesten. En op je nieuwe maansdagen. Hé hey, die nieuwe maansdagen. Die kom je toch nauwelijks meer tegen. Vindt u ook niet? En toch is het een duidelijke instructie. Eigenlijk moeten we op nieuwe maandsdagen Gewoon blazen zoals we gewend zijn. Eigenlijk zou... Uh, de hele christelijke en messiaanse wereld, de Nieuwe Maansavonden moeten vieren. Hij staat duidelijk, hè? Op de vreugdedagen, op je feesten, op je Nieuwe Maansdagen, je zal dan een stoot op de trompetten geven. Zij, die trompetten en dat geblaas, zullen u, broeder en zuster, dienen om u voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen. Nou, drie keer u. Mooi, hè? Ze zullen dus uw broeder en zuster dienen om uw broeder en zuster voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen. Dus toen we net met dik tien man de shofar stonden te blazen, ik denk dat dat een geluid in de hemel is geweest. Daar heeft vader Alan een minuut op gereageerd. Hé, hey, Gabriel, wat hoor ik? Kijk eens even mee. En hij kijk, in Amsterdam, vader, staan ze de shofar te blazen op de feestdag. Oh, er zijn dus toch nog gelovigen. Die die feest onderhouden. Daar is vader gelukkig mee. Want de hele christenheid is daar duidelijk van afgegaan. En de oproep van de koning om naar zijn feest te komen. We kennen die gelijkenis allemaal. De een die had koeien. De ander die moest een vrouw trouwen. De volgende een ander verhaaltje. Maar ze kwamen niet naar het feest. En uiteindelijk zegt die koning. Dwing ze maar in van buiten uit de straten. Haal die sloebers er maar vandaan. En zo zie ik onszelf ook wel eens. Er zijn vele dingen die onder het volk van God verzaakt zijn geworden. En de Heer heeft ons genade geschonken dat wij die weg mogen gaan invullen. Worden we daardoor gered? Echt niet waar. Hebben we niks mee te maken. Maar als je deelnemer wordt aan het koninkrijk van God, dan is het toch logisch dat je zijn feesten viert. Vader nodig je uit, kom naar mijn heilige feesten. En waarom zegt hij dat? Ik ben Yahweh, uw God. En we hadden al een paar keer u gelezen. Hè? Op uw vreugdedagen, op uw feesten, uwe nieuwe maanddagen, Ze zullen u dienen om uw broeder en zusters voor uw God in gedachten is te brengen. Ik ben Yahweh, zegt hij, uw God. In wezen heb je de les al geleerd voor vanmorgen. Durf je aan te zeggen, gewoon op deze eerste tekst? Dit zegt Yahweh, uw God. Als mensen dat denk ik één keer gehoord hebben en ze hebben een hart voor de Heer. Dan zeggen ze, zo, dat wil ik ook wel gaan doen. Want Yahweh is ook mijn God. Nou, toon dan dat Yahweh je God is door te doen wat hij gewoon zegt... wat normaal is in het Koninkrijk van God. Wij zijn niet meer van de wereld. We zijn deelhebbers gekocht en betaald door het bloed van Yeshua... in het Koninkrijk van God binnen mogen komen. En nochtans leven wij in het Koninkrijk van God... hoewel het pas na de opstanding wordt verwezenlijkt. Yeshua ging ons voor in de dood en in de opstanding... Wij zullen ook volgen in de dood. En door gods genade. bij de wederkomst van Yeshua weer opstaan. Maar daar komen we dadelijk nog even kort op terug. Nou, nog zo'n tekst. In Leviticus 23, vers 23. In dat hoofdstuk staan alle feesten. Te beginnen bij de Shabbat. Dan komt de Pesach. en alle volgorde van de feesten achter elkaar. Mensen die zeggen: ja, maar die wet is weggedaan. Echt niet waar. Het zijn gewoon de regels binnen het koninkrijk van God. Hij zegt tegen Mozes. Mozes spreekt tot wie? Israëlieten. Wij zijn Israëlieten geworden, overwinnaars met God. Het is strijden en overwinnen met God. Dat betekent Israël? Spreek tot de Israëlieten in de zevende maand, op de eerste van de maand, zult Gij een Rustdag hebben. Een gedachtenis door bazuin geschouw. Dat staat er. Hij praat dus alleen maar over een rustdag en het is een gedachtenis door Bazuingeschal. Een heilige samenkomst. Dus wij noemen het natuurlijk bezuinendag helemaal geen probleem, maar er staat een dag voor Bazuingeschal. We moeten die Bezuinen laten klinken, want we doen het omdat vader zal weten dat we hier aanwezig zijn. En hij noemt het ook nog een heilige samenkomst. Heilig, een afgezonderde samenkomst. Ja, voor wie? Door vader afgezonderd voor zijn volk. Hij kan ze ontmoeten op zijn heilige feesten. Wie anders komt er op de feesttijden des heren dan zijn volk? Je bent het helemaal niet verplicht hoor. Maar het is gigantisch mooi om het te doen. Want je weet namelijk dat je daardoor een verbinding hebt met Abbejawe. Een rustdag, het is een gedachtenis door bazuin geschal. Het is een heilige samenkomst. Een klein sprongetje, nummer 29 vers 1. In de zevende maand, op de eerste dag der maand, zult gij een heilige samenkomst hebben. Heb je hem weer? Dat komt zo vaak in de Bijbel voor. Heilige samenkomst. Heilige samenkomst. Een heilige samenkomst is toegewijd aan onze schepper, Yahweh. Heilige samenkomst. De zevende maand, op de eerste dag der maand, een heilige samenkomst. Gij zult geen slaafse arbeid verrichten... Het zal een jubeldag voor u zijn. Kunnen we nog jubelen? Ha, ja, inderdaad, zien we dat het werkt. Ik denk, wie zal er het eerste reageren? Jullie waren allemaal te laat. Kunnen we nog jubelen? 1, 2, hey, hey, hey, Ja, inderdaad. Leuk is dat, hè? Hij zegt het gewoon, het zal een jubeldag voor je zijn. Eigenlijk had je al jubelend binnen moeten komen. Maar goed, het is wel duidelijk. En we zullen op deze dag geen slaafse arbeid verrichten. Slaafse arbeid doe je voor je baas. Ik kan me voorstellen als je het niet kunt regelen en je werkt in een ziekenhuis of andere dingen. dat Het gaat echt niet. En die toffers moeten er ook de luiers verwisseld krijgen. Dan kan je er niet omheen. Maar je zal er alles aan doen om door de jaar heen de heilige feesttijden van Abba Yahweh te reserveren. En dan tegen je baas te zeggen, ik kan niet anders. Het is een gewetenszaak. Ik wil niet wegblijven bij de feesttijden van de schepper. Het is een jubeldag voor u. Heb je het woordje u hè? Heel duidelijk, hè? Het is een jubeldag voor u die gelovig is in die ene waarachtige God en zijn naam is Yahweh. En we hebben toegang tot zijn heerlijkheid gekregen door Yeshua, ons Messias. Hij die als hoge priester functioneert in het heiligdom. Eenmaal ingegaan om daar zijn bloed te brengen wat voor ons de prijs betaald heeft. Hij werkt dus als hoge priester in het ware tabernakel die niet met mensenhanden gebouwd is. Dus als we dadelijk weer de derde tempel hebben, is het weer een schaduw van wat in de hemel is. En dat gaat weer functioneren, opdat we elke keer kunnen zien wat er uiteindelijk in de hemel tot stand gebracht is door onze Heer Yeshua. We gaan even naar het Nieuwe Testament. Je kan bijna niet om Matthäus 24 heen. Matthäus 24 is door Yeshua zelf uitgesproken en het is een blik naar de eindtijd. Hij is op verschillende manieren wel in te vullen, ook in de tijd daartussen. Maar ik geloof dat hij bijzonder geschreven is op de eindtijd. Ik denk in die tijd dat ook niemand verwachtte dat hij nog 2000 jaar moest wachten. Maar dat is genade van God. Al die geslachten die geboren zijn en door die hele 2000 jaar vader hebben leren kennen, dat is ook een gigantisch volk geworden. En de Heer heeft nog iets bewaard voor het volk van Israël. Want als Jezua terug gaat komen, dan komt hij om ze te verlossen. Uit een druk die wij nu nog niet kunnen beseffen. Yeshua die heeft gezegd in Matthäus 24 tegen zijn discipelen en tegen de mensen van Wanneer gij de gruwel der verwoesting, waarvan door Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan. En wie het leest, geeft er acht op. Oh, een gruwel der verwoesting. Een gruwel is in de Bijbelse termen gewoon een beeld. Dus er is iemand die op een bepaalde manier een beeld daar neer gaat zetten, wat God gewoon een gruwel noemt. Want je zal geen beelden in Gods tempel zetten, of voor het plein zetten, of waar dan ook. God haat dat. Er zijn natuurlijk ook volken geweest die Israël overwonnen hebben, die hun goden ervoor gezet hebben. Ja, dat is absurd. Nogthans zegt hij, ik denk dat je helemaal naar het einde van de tijd gaat, door Daniel is gesproken... Als we de gruwel der verwoesting, en soms denk ik wel eens een keer die blauwe moskee die nou op de tempelberg staat, is een van die gruwelen. Zelfs Israël die kan ineens volmaakt zijn eigen tempel bouwen, want dan zijn er islamieten er wel weer die zeggen, maar dat gaat niet gebeuren. Wij komen dadelijk met hoeveel honderd miljoen mensen op je af. Dus er is nog angst. Wat zou het mooi zijn als die tempel weer gebouwd zou worden. Maar goed, aan de andere kant ben ik ook wel blij dat wij mogen weten, door het onderwijs van Paulus, dat wij het huis God zijn. De tempel van God, gebouwd in de geest. Wij zijn een geestelijk lichaam, die vanuit ons hart de Heer aanbidden, hem grootmaken, en prijzen. En dat gebeurt in de tempel, daar wordt een dienst verricht. Ook in onze harten wordt een dienst verricht, door te zeggen, vader ik heb gezondigd, wil mij vergeven. En dan wordt het offer van Jesu aangeboden, we aanvaarden dat en we willen gewoon nooit meer zondigen. En als hij weer een fout maakt, zijn vader, het is weer zover. Maar God is genadig, hij is bovenal genadig. Wat betekent zijn naam ook weer, Yahweh? Barmhartig, genadig, goede tieren, trouw, gaarne vergevend. Zo wordt hij vermeld in Exodus. Want hij ging voorbij, Mozes. Hij ging voorbij, Mozes. En dan roept Yahweh zijn eigen naam uit. En zegt hij twee keer, Yahweh, Yahweh, barmhartig, genadig. Goede tieren, trouw, gaarne vergevend. Dus als je met ellende rondloopt en je twijfelt of God wil vergeven, stop te twijfelen, buig in geloof en zeg: vader, je hebt fout gedaan, ik kies ervoor om het niet meer te doen, wil me vergeven. Dan heb je je verzoening op hetzelfde moment ontvangen, op grond van het offer van Yeshua. Nou zegt hij nog verder, laten nou die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Dus het probleem zit wel in Judea. Dus daar kan het zo benauwd gaan worden, hij zegt, als hij dan die verwoesting in die tempel zit staan, hij zegt, vlucht. Gaat de bergen in. Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mee te nemen. Het lijkt me toch wel moeilijk om met een driezitsbank op je rug mee te zeulen. Oh, dan dus zeg ga jij dat toch doen? Nee, laat, de boel, de boel, en vertrek. Wie in het veld is, hij keren niet terug om zijn kleed mee te nemen. Als die dag aanbreekt, we zullen het zien. We gaan dadelijk andere teksten lezen waarin we de wederkomst van de Heer gaan zien. Iedereen zal hem zien. Hij zegt ook, wee de zwangere en de zogende in die dagen. Hoe erg het niet is voor een zwangere vrouw of die zoogt om te vluchten. Hij zegt dan ook, bid dat jullie vlucht niet in de winter vallen, maar ook niet op een Sabbat. Het blijkt dus dat een Sabbatsvlucht ook eigenlijk een, ja, een hele vervelende zaak is... want je Sabbat is ingericht om voor het aangezicht van God te verschijnen. Het is zijn heilige feestdag. En dan moet je ineens vluchten. Ik kan me herinneren tot de periodes waren in Israël... tot ze op Sabbat gewoon niet gingen vechten. Werden ze uitgeroeid. Totdat een moment komt dat ze bij zichzelf dachten... ja, maar dit is toch te gek. Wij zullen ook op Sabbat ons met het zwaard verdedigen. En dat was me goed ook. Want er zal dan een grote verdrukking zijn... Zoals er niet eerder geweest is. Sinds het begin van de wereld tot nog toe en ook nooit meer wezen zal. Dat is heftig. Dan denk ik wel eens, zou de holocaust niet al erg genoeg zijn geweest? Zou het dan nog erger moeten worden? En je dan ook nog beseffen dat we deel hebben gekregen aan dezelfde God van Israël. Aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ook wij horen gewoon tot dat volk. Ze zullen ons aan ons getuigenis herkennen en aan onze daden en aan onze gewoontepatronen. Maar het zal verschrikkelijk zijn, een grote verdrukking. Indien die dagen, zegt hij, niet ingekort werden, dan zou er ook geen vlees behouden worden. Dus hij moet die dag nog ingaan korten als die er is. Dan zullen die dagen worden ingekort ter wille van de... Ah, Dat vind ik zo'n mooi woord. Steek je vingers op wie bij ons een uitverkoren is... De vader, opent ze de ogen dat we door de belofte die ons gedaan is, deel hebben gekregen aan de verbonden die die sloot met Abraham, Isaac, Jacob. Dat is het volk van Israël. En op grond van zijn verbond komt verlossing. Komt ook zijn verlosser, Yeshua. Wij kennen hem. Veel Joden moeten hem nog leren kennen. Want door het gedrag van de christenen zijn er vele Joden die niet kunnen snappen dat die Jezus van de christenen de Messiaag is. Want ze hebben gezegd dat Jezus God is. Dus hoe is dat nou in de eeuwigheid mogelijk? Er is maar één God en dat is Yahweh. Hoe kan nou de gezalfde, de Messias, God zelf wezen? Nee, een gezalfde wordt door iemand gezalfd. En iemand wordt altijd gezalfd door een meerdere, nooit door een mindere. Dus een gezalfde is altijd door iemand gezalfd: en dat is God. Omdat Joden hebben gehoord dat christenen over Jezus vertelden: dat hij God is, en dat ook Yahweh God is, de Vader, en dat is goed. En dat ook de Heilige Geest nog een persoon is die God is. En die drie personen onderscheiden nog één wezen vormen. Het is pure dogmatische filosofische statements. Het hele woord komt in de Bijbel niet voort. We kennen geen drie eenheid. Het leuke is als je Johannes 17 leest, daar zegt Yeshua tegen zijn vader. Vader, dat ze één worden. Hij heeft het is over zijn discipelen en daarna over de leerlingen van zijn discipelen. Dat zijn wij. Dan bidt Jeshua vader, dat zij, zoals wij nou hier zijn, één worden, zoals wij één zijn. Oh, dan worden wij dus ook God. Nee hè? Yeshua, die was één met zijn vader, omdat hij hoorde naar zijn vader, hij sprak als zijn vader en hij deed exact wat zijn vader zei. Volkomen één met zijn vader. En het wonderlijke is, sinds wij hem hebben leren kennen, hebben we vader leren kennen, de zoon leren kennen. En de zoon heeft gezegd, vader, dat Wim en die en die en zus en zo, al die broeders en zusters, net zo een zijn als ik met u. Wij kennen de woorden van vader, wij spreken als vader en we doen precies wat hij zegt. We gaan dus een feesten toe, we zijn blij en we hebben hoop voor de toekomst. En ten einde, opstanding uit de dood. Dat is de basis van het evangelie van het koninkrijk van God. Opstanding uit de dood, we gaan het dadelijk stukje van zien. Nou, broeder en zuster, wij zijn door het geloof deel gaan krijgen aan de uitverkorenen van God. Alles wat er geschreven staat, is ook voor u geschreven, omdat je deel hebt aan de verbonden van God met Israël. Israël blijft het volk. God heeft Israël nooit afgedaan. Hij heeft ook nooit zijn verbond opgeheven, want dan zou die vandaag ook niet betrouwbaar zijn, die God. Als die aan Israël zijn verbond niet meer nakomt, ja, wat kunnen wij dan nog van hem verwachten? Nee hoor, God is een trouwe God. Hij houdt zich aan het verbond. En terwille van de uitverkorenen zegt hij, zullen die dagen dadelijk ingekort gaan worden. We gaan daar nog een keer tegenkomen. We springen door naar openbaringen 6. Ik heb gewoon getracht stukjes uit de Bijbel te nemen... waar het allemaal gaat over wat er rondom die bezuinigde dag moet gaan plaatsvinden. Openbaringen 6 vers 12. En ik zag toen Yeshua het zesde zegel opende... En daar geschiedde een grote aardbeving. Dus in de hemel wordt er een zegel geopend. En dan gebeurt er een enorme aardbeving. De zon die werd zwart als een hare zak En de maan werd geheel als bloed. Wonderlijke ervaring. De zon die werd zwart. En de maan geheel als bloed. Maar er komt nog wat bij. Zelfs de sterren des hemels vielen op de aarde... Gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen als er een door een harde wind geschud wordt. Dan denk je, voep, al die vijgen op de grond. Dus er gaat iets gebeuren op die dag waar je hiervan kan lezen. De hemel die week terug als een boekrol. Hoe kan je dat nou voorstellen, de hemel als een boekrol? Ik denk dat die boekrol helemaal opengerold is geweest, helemaal om de aarde heen. Zo werden we beschermd. Dan nou wordt de hele hemel... De hele damkring die wordt opgerold als een boekrol. En we staan zo voor de grootheid van God. Want er gaat iets gebeuren. De hemel die week terug als een boekrol die opgerold wordt. En alle bergen en eilanden werd van zijn plaats gerukt. Dus gewoon stilstaan of stilzitten, dat gaat niet. Want alles beweegt. Eilanden zakken in de oceaan. Er zijn gekke dingen die gebeuren. Het is een onvoorstelbare dag, lieve mensen. De koningen der aarde... En de grote, de overste van duizend, de rijken, de machtige, iedere slaaf en vrije, ze verborgen zich in de holen en in de rotsen van de bergen. Dus van hoog tot laag schrikt zich een bult. Ze zien het gebeuren in de hemel en ze denken, waar is er een berg waar ik onder kan kruipen? Je kan me geen woorden voor bedenken om aan te geven hoe erg het is. Ze zeggen zelfs tegen die bergen en tot die rotsen, val op ons, verberg ons voor het aangezicht van hem. Dat is Yahweh, die gezeten is op de troon en voor de toren van het land. Dat is Jezua. Er zijn er wel twee die genoemd worden. Mooi is dat eigenlijk, hè? Want vers 17 zegt, want de grote dag van hun toren, dat is ook meervoud twee, zie je. Dus de grote dag van hun toren, dat is de vader en de zoon, is gekomen. En wie kan dan bestaan? Wie kan dan bestaan? Want dat is die dag dat die bezuinen gaan blazen van de hemel. Kunt u nog een plaats herinneren waar ook bezuin geschoold was? Zie toen God ze van Bond bekendgemaakt had aan zijn volk, was er zo'n zwaar chauffeur geblaasd, tot alles schudde en trilde, en tot de Israëlieten rubbere knieën kregen van de angst. En de vreemdelingen die erbij stonden. Wie kan dan bestaan? Vraagteken. Matthäus 24 gaan we weer terug. Dan gaan we even het spoor verder volgen. Indien nou iemand tot u zegt: zie, hier is de Messiach, de Christus, of hier is hij, of daar, hij zegt: geloof het niet. Dus wie het ook vandaag tegen u zegt, geloof het niet als ze zeggen Christus is aan de overkant in dat zaaltje. Gaat er niet naartoe. Waar is Christus? Waar is Yeshua? Hij is in het hemelse heiligdom. Hij moet nog terugkomen. Christus woont natuurlijk door het geloof ook in onze harten. Dus we moeten de woorden die we van hem horen goed onthouden. Als iemand ons roept, kom nou naar dat gebouw, want daar is Messias, daar is Christus. Ga er niet heen, want je wordt bedrogen. Er zullen wel valse christussen en valse profeten opstaan. Valse christussen, dat zijn gezalden. Die mensen worden als gezalfd gezien. Ja, maar ik ben een gezalde van de Allerhoogste. Als ik eenmaal ga spreken, hoeveel mensen halen er geen stadions vol? En ze spreken leugens. Ze zeggen gewoon de wet van God is weg. U, gelijk, jij moet gelijk weg als je daar bent. Wegwezen. Dat is leugen en bedrog. Er zullen vele valse christenen en valse profeten opstaan. Ze zullen zelfs grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, die valse profeten, waren het mogelijk ook de uitverkorenen zouden verleiden. Daar komt weer dat woord uitverkorenen. Als het mogelijk waren, zouden ze ook ons verleiden. Maar we zijn niet meer te verleiden, wij kennen de Torah. We kennen de basis van het verbond. We weten dat we door het geloof in Yeshua meegerekend worden en deel krijgen aan die verbonden. Wij laten ons niet meer buiten dat verbond plaatsen. Wel, nee. Maar waren het mogelijk, zouden zelfs uitverkorenen verleid worden? Zie, zegt Yeshua: Ik heb het je voorzegd. Want het is Yeshua he, die spreekt. Ik heb het je voorzegd. Voorwaarden indien men dan tot u zegt, hé, hey, hij is in de woestijn, hoor. Of, uh, nee, die gaat er niet naartoe. Of hij zegt, hij is in je binnenkamer. Dat klinkt ook mooi, hè. Zeg, jongen, in je binnenkamer, dan kan je de Heer ontmoeten. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Wij gaan in de binnenkamer, sluiten de deur, dan is het lekker stil. Worden we even niet gestoord. En omdat we gelovigen zijn, weten we dat God ons hoort. En we weten dat we met Vader kunnen spreken op grond van het offer van Yeshua. En dat onze zonden verzoend zijn. Er is dus geen scheiding meer tussen God en ons. Alleen je kan het door het geloof weten. En ernaar handelen. Hé, hey, hij is in de woestijn. Ga er niet heen. En zeggen ze, ga naar je binnenkamer. Maar geloof het niet. Want je gaat hem niet ontmoeten in je binnenkamer. Dan hoogheid door een gelovig gebed. Dan komt hij verder. Matthäus 24, vers 27. Als hij dan komt, komt hij gelijk de bliksem komt. Van het oosten en hij ligt tot het westen. Zo, broeder en zuster, zal de komst van de zoon des mensen zijn. Hé, hey, leuk is dat. In Matthäus wordt hij voortdurend zoon des mensen genoemd. In de andere evangelie is zoon van God. Maar het is dezelfde. Nou komt de zoon des mensen komt uit de hemel. Toch schitterend. Nochtans, het is niet de bedoeling dat wij naar de hemel gaan. Want de hemel is van de Heer, Yahweh, en de aarde is de mensen kinderen gegeven. Daarom worden we ook als we sterven begraven in het stof. En daarna zullen we ons uit het stof weer opwekken om de aarde te bezitten. Precies zoals hij dat gewenst heeft. Maar, zegt hij, zoals de bliksem van oost tot west oplicht in één klap, zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Dat is Yeshua. En dan zegt hij nog om het te bewijzen, waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Nou, dat is uh, duidelijk. Als wij in de woestijn zijn en we zitten rustig achter ons autootje... en we zien ineens een hele cirkel van de aas of die gieren... dan zeg je gelijk tegen dan, oh jongens, daar is aas. Want dan komen de gieren los van hun plekje en dan cirkelen ze... om te kijken of het veilig is om te landen. En dan... nou, zo zeker is het is als er aas is, dan zijn de gieren... zo bevestigen die, zoals de bliksem is, zo zal de zoon als mensen komen. Zo zal de komst van de zoon zijn terstond na de verdrukking, daar komt hij weer terug waar we net gebleven waren, terstond na die verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden, dat is één, de maan haar glans niet geven, dat is logisch, want als de zon verduisterd is, kan de maan geen licht meer geven, want die haalt het van de zon, de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. Dit is nog niet eerder gebeurd. Dus we zitten naar een punt uit te kijken tot dit gaat gebeuren. En dan ligt het er maar aan, hoe gaan wij erop reageren? Gaan we vluchten en roepen we bergen, val op ons? Of zullen we zeggen, daar is de Heer, hem hebben wij verwacht. Hij gaat ons zalig maken. He, mag je voor kiezen dadelijk, als de Heer morgen komt. He? Matthäus 24, vers 30. Dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. Het teken van de Zoon des Mensen. Het teken van Yeshua. Dan zullen alle stammen der aarde zich op de bos slaan... En ze zullen de zoon dus mensen zien komen. Echt waar. Alle geslachten van de aarde. Hij zal zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Hij heeft ook alle heerlijkheid van de vader gekregen. Wij hebben dat maar beperkt. Het is begonnen toen we ons lieten dopen. Opgestaan zijn in het nieuwe leven. We hebben gezien dat je daar de heilige geest ontvangt. Zoals Yeshua de duif op hem kreeg. Maar Yeshua ontving alle macht van zijn vader. Hij was ook een rechtvaardiger. Yeshua heeft alle macht gekregen van zijn vader. Hij heeft hem ook uit de dood opgewekt. Hij is naar de hemel gegaan. Om dadelijk terug te komen als alles is volbracht. En hij wacht tot zijn vader zegt, ga maar, bruidegom. Hij zal zijn engelen uitzenden. Wie zendt de engelen uit? Yeshua heeft alle macht gekregen... Om handelend op te treden. Yeshua die zal zijn engelen uitzenden. met luid bazuingeschal. En zij, dat zijn de engelen. zullen zijn uitverkorenen verzamelen. Dus de engelen zullen komen. om ons waarschijnlijk op handen te dragen. hoe gaat dat hè? Of aan je lange haren? Of uh, je hand? Ik zou niet weten hoe het werkt. Maar er is een wonderlijke manier. dat de engelen komen. met luid bazuingeschal. Daar komt deze dag. Er zal een gigantisch bazuingeschal zijn. Niemand zal dat ontgaan. Iedereen zal kijken naar boven, want het licht gaat van oost naar west en hij zal vol zijn van engelen. Hij is onze God. Hij gaat ons zalig maken. We staan er klaar voor. Hij gaat zijn uitverkorenen verzamelen. Dat zijn allen die deel hebben gekregen aan het verbond van God met Abraham, Isaac en Jacob. Die door de doop hun oude leven afgelegd hebben en opstaan in een nieuwheid van leven. Daar ben je herkenbaar aan. Hij gaat de uitverkorenen verzamelen. Waar vandaan? Uit vier windstreken. Dat is uit alle hoeken van de aarde. Van het ene uiterste der hemel tot aan het andere. Zover als je kan kijken, hij haalt ons daar weg. Zo zal het zijn. Maar alleen door de gedachte aan dit plaatje, via dat niet schitterend? Tot de Heer komt en tot hij al zijn engelen voor hem uitstuurt om zijn uitverkorenen op te pakken. Om met hem uiteindelijk naar Jeruzalem te gaan. Want daar vandaan zal hij de heerschappij krijgen over deze wereld. En we zullen met hem duizend jaar heersen. Dus we krijgen waarschijnlijk ook nog een taak om in deze wereld met hem te heersen. Het idee dat je een taak krijgt. En dan maakt niet uit of je nou man bent of vrouw. Want uh, dat maakt dan helemaal niks meer uit. Ik vind het een schitterend plaatje. Daar staan we. Zie je dat? We zien de heer komen met al zijn engelen. En hier staat er al eentje met zijn vrouw en zijn kinderen. En hier staat er nog eentje met zijn handen omhoog. Daar is de heer. We hebben hem verwacht. Hij gaat ons zalig maken. Ons eeuwig leven schenken. Ze staan nog aan de grond vastgenageld. Maar het gaat veranderen. We zullen met hem meegaan naar de plaats waar hij naartoe gaat. We gaan er een stukje tussen plakken over Corinthians. Want als wij sterven, hebben de velen gedacht. Ja, nou komt dadelijk de heer. Dan ben ik dood. Ja, maar je bent niet dood. Ja, je bent wel dood. Want je gaat terug naar stof. Maar alles op deze aarde is stof. Alles, zelfs de, de, de planeten zijn van stof. Allemaal koolstof. Heel deze wereld is koolstof. En uit die koolstoffen is alles gevormd. God sprak ooit tegen het koolstof en hij formeerde Adam. En pff, hij gaf hem de adem des levens. En daar stond de mooiste man die ooit, eh, ooit geslapen is. Maar je vader sprak ook tegen Maria. En hij zegt tegen Maria, uit jou zal mijn zoon verwekt worden. En Maria die zegt, hoe kan dat nou? Ik heb geen man bekend. Hij is door het spreken van God verwekt in zijn moeder. Toen Maria zei, mij geschieden naar uw woord. Want uh, Jozef die dag later, mijn meisje is zwanger. Tjonge, jonge, jonge, laat ik nou stiekem door de achterdeur weggaan. En dan zou ik ze ook niet te teveel schande maken. Die had een engel nodig om hem terug te brengen om te horen dat zijn vrouw uit de geest van God zwanger was. En uit de geest van God betekent, zo spreekt God uit zijn geest. Het denken van God vormt de woorden van God en die maakt dan aan u bekend. Als ik in mijn denken over dingen denk, dan kan ik door te spreken u bekendmaken. Dus de geest is niet een derde persoon of een tweede persoon. Als je praat over Willem Verdouw, heb je het ook over mijn geest. Als je spreekt over God, spreekt hij uit zijn geest zijn woorden. Als wij bij elkaar dezelfde woorden horen, die uit de geest van God gekomen zijn, zeg je, hé, hey, die woorden die ken ik, maar zo heb de Heer gesproken, zeg je, ja, die woorden die jij spreekt ook. Dan denk je, hé, hey, we zijn op hetzelfde terrein. Bij ons zal er niemand meer zijn die zegt, zullen we niet eens teruggaan naar de zondag? Dan denk ik, nou, moet je de deur uit helpen dan? Dat gaat helemaal niet. Die heeft een compleet andere geest. En zijn hele denken is nog van, de, van Rome vervuld. Zodra je denken door het woord van God vervuld raakt, zeg je: gedenk de dat gij die heiligd? We werken nog zes dagen en op de zevende dag gaan we rusten naar het gebod van God. Hij heeft zijn sabbat gegeven om een teken te zijn tussen u en hem, opdat u zou weten dat hij je God is. Zijn feesten niet vieren, broeder en zuster, moet je realiseren: is hij dan wel je God? Er zijn genoeg mensen binnen het christendom die allemaal de heilige geest ontvangen hebben. Maar ze spreken klinkklare onzin. Omdat het niet getoetst kan worden aan Torah en profeten. We zullen geen lelijke dingen ervan zeggen. Maar we zullen wel zeggen, joh, het ligt een beetje anders. Maar noem niet het woordje wet. Dan zeggen ze, like, daar schiet dus je gelijk af. Dus je moet maar Torah zeggen. Dat is onderwijzing. Dat je die wet een beetje... Hè? Het is lastig om met onze medebroeders en zusters daarover te praten. Nou, lieve mensen, nou, Christus is opgewekt uit de dood. Meest de basis, hè. Omdat Yeshua is opgewekt uit de dood... ...als eersteling van hen die ontslapen zijn. En ook voor ons. Want er is nog nooit iemand die verder uit de dood gekomen... ...en nog verder geleefd heeft als Yeshua. Zelfs naar de hemel is gegaan en dadelijk weer terugkomt. Dat is alleen de Zoon van God. Hij is niet echt zomaar een gewoon mens, onze Heer Yeshua... Hij is een hele bijzondere. Hij is net zo bijzonder als de eerste Adam. Die door het spreken van God geformeerd is. En hij is door het spreken van God verwekt. Ginomaai. Met een begin. Hij is geen geïncarneerde geest. Terwijl de dood is door een mens, Adam. Is ook de opstanding der doden door een mens. Yeshua. Als Yeshua geen mens was geweest. Hoe had hij voor ons kunnen sterven? Als hij God was geweest, had hij volmaakt geweest. Had het een eitje voor hem geweest. Hij kon toch geen fouten maken. Nee, hij is gelijk als wij. Uitgenomen de zonde, staat er in de schrift. Hij zondigde niet. Evenals Adam, zegt hij, alle sterven, zo zullen in Christus alle levend gemaakt worden. Zie je hem mooi, ten over elkaar? De dood is er door Adam en de opstanding der dood is door Yeshua. Door Adam sterven we allen, maar ook door Christus zullen we alle levend gemaakt worden, die hun vertrouwen op hem stellen. Maar in ieder broeder en zuster in zijn eigen rangorde. Yeshua de Messias als eersteling en vervolgens die van Messias zijn bij zijn komst. Die van Messias zijn bij zijn komst. Dus laat de zekerheid voor je zijn. Ben je bij Messias of ben je niet bij Messias? Kijk, je komt er eentje uit het graf. Zo gaat het dadelijk ook. Onbegrijpelijk. Maar je komt uit het stof. En je zal opstaan uit het graf. En je hebt gelijk de goede richting om naartoe te gaan. Want van die kant komt de Heer. Paulus die zegt in Korinther 15 vers 51. Zie, ik deel een geheimenis mede. Alle, broeder en zusters zullen wij, broeder en zusters, niet ontslapen. Hij verwacht is dat er een hoeveelheid van de gemeente levend zal zijn bij de komst van de Heer. Hij had zelf waarschijnlijk wel verwacht dat hij nog levend zou zijn. Maar alle zullen wij wel veranderd worden. Zowel die gestorven zijn, die zullen veranderd worden uit hun stof. En degenen die leven, die zullen veranderd worden in hun stof. En dan zullen we een vierde dimensie krijgen. Nu kennen we nog drie dimensies. We kunnen maar betrekkelijk zien. Als we het lichtspectrum hebben, kunnen we ultraviolet niet zien. Dan kunnen we het hele lichtspectrum zien. Maar infrarood kunnen we niet zien. Dadelijk hebben we een vierde dimensie, zijn we helemaal zo als God het bedoeld heeft. Lijkt me ontzettend mooi. Misschien kunnen we nog meer dingen bedenken, maar we zullen aan Yeshua gelijk zijn, want zijn opstandingslichaam was een geestelijk lichaam. Hij kon zelfs door dichte deuren de zaal inkomen. komen. Deuren waren op slot, het waren angsten voor de joden. En ineens staat Yeshua in de midden. Hey, hey, hey, ja, hij had een ander lichaam, een opstandingslichaam. Nou zegt vers 52 in een ondeelbaar ogenblik, dus een ogenblik en dat nog niet meer te delen is, zo snel. Bij de laatste bezuin, Haha, er zijn dus een heleboel bezuin al voor geweest. Maar bij de laatste bezuin, want de bezuin zal klinken, ik heb er maar een streepje onder gezet, even nadruk erop. De bezuin zal klinken, een enorme bezuin, diezelfde bezuin van Sinei waar dat hele volk met knikkende knieën stond te luisteren. En ze waren zo bang bij Sinaï, dat ze tegen Mozes zeggen: Ja, alsjeblieft met God praten, want we zijn zo bang geworden, we gaan nog dood als hij verder praat. Maar het was je geluid, wat van de berg afkwam. In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bezuin, want de bezuin die zal klinken, de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden, wij broeders en zussen zullen veranderd worden. Amen. Amen. Amen. Dit vergankelijke. Moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke broeder en zuster moet onsterfelijkheid aandoen. Daar beginnen we vandaag al mee. Want in het geloof hebben we dat al gedaan. Wij zijn met Christus gestorven in dat watergraf. In de naam van Yeshua. In zijn dood en in zijn opstanding. Er wordt helemaal niet meer gedoopt op die manier in het algemeen christendom. Ze doen het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat zijn geen namen. Dat zijn titels. We moeten dopen in de naam van Yeshua. Is een dood en is een opstanding. Het vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. Het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dat begint al vanuit het watergraf. Nog even naar Openbaringen 8. Hierna, zegt hij, zag ik een andere engel. Het was wel een engel die grote macht had. Er komt een engel neerdaan. Een engel is nooit Yeshua. Yeshua is nooit een engel geweest. Engelen zijn geestelijke wezens, gedienstige geesten, die worden uitgezonden voor hen die het eeuwig leven zullen beërven. Dus engelen zijn geestelijke wezens die worden uitgezonden, de diensten van hen die het heil beërven. Dat zijn wij. Zo staat het geschreven. Die engel die krijgt grote macht, komt neerdalen uit de hemel... En de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. Dus zelfs de engelen die komen, die geven een gigantische... Kunt u zich nog meer engelen herinneren met veel licht? Gewoorden van Yeshua. Heel die engelenscharen die er was. Schitterend. Openbaringen 11, de laatste stapjes. Zie, zegt hij, ik kom als een dief. Zeg eens allemaal, hoe komt hij? Als een dief, hè? zeg het nog eens. Hij komt als een dief. Nog harder. Hij komt als een dief. Voor iedereen, hè? Hij komt als een dief. Luister goed. Zalig hij die waakt en zijn klederen bewaart. Hé, hey, dat is een zalig spreuk. Dus, je moet wakender zijn en je klederen bewaren... ...opdat die niet naakt wandelen... ...en zijn schaamte niet gezien worden. Dus, je moet bekleed zijn met klederen van gerechtigheid. Dat is één ding... Waar we ons kunnen onderscheiden van die anderen. Ik denk dat hij voor alle mensen komt als een dief in de nacht. Want niemand weet wanneer hij komt. Zelfs Yeshua weet zelf niet wanneer hij komt. Want dat heeft zijn vader gezegd. Openbaringen 16 gaat hij nog een keer zeggen. Precies dezelfde tekst in openbaringen 11 vers 15. Zie ik kom als een dief. Zeg nou niet dat hij niet komt als een dief. Het staat hij komt als een dief. Zalig hij die waakt. Zijn klederen bewaard, opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien worden. Het feit dat hij komt als een dief, dat je hem niet verwacht in die nacht. Wij zijn toch alle nachten voorbereid om te ontmoeten of niet? Als hij komt, dan zullen we zeggen, daar hebben we hem, we hebben hem verwacht. Maar die anderen die zullen zeggen, bergen, val op ons. Er is direct scheiding. Maar hij zegt wel degelijk, ik kom als een dief. Hij is geen dief, maar hij komt als een dief. Openbaringen 19, vers 11. Ik zag de hemel geopend, zegt Johannes. En zie een wit paard. En hij, dat is Yeshua, die daarop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig. Want hij is getrouw en waarachtig. En hij, dat is Yeshua, velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. Dus wie zit er dan ook op het witte paard? Yeshua. En hij komt. Hij is getrouw, hij is waarachtig. hij veldt vonnis. hij voert oorlog in gerechtigheid. Halleluja. Zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen. Wat deden wij ook weer met onze kronen? Wij hebben toch ook kronen, of niet? Wat doen wij weer met onze kronen? We leggen ze aan de voeten van de Heer. Onze kronen zijn voor onze Heer. Wonderlijk is dat, hè? Wij doen onze kronen af. Maar hij draagt vele kronen. Hij, Yeshua, droeg een geschreven naam. Niemand weet de geschreven naam van Yeshua, waar hij mee naar de aarde komt. Yeshua, die was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. Dat is wel bijzonder. Dus hij komt in een rood kleed met het bloed rood geverfd. Zijn naam is genoemd het woord Gods. Nou, als er eentje het woord Gods heeft, dan is het Jezua, de zoon van God. Wat hij gesproken heeft. Fantastisch. Hij wordt genoemd, het woord Gods. Eigenlijk zouden ze dat misschien ook wat tegen u kunnen zeggen. Want u bent een discipel van Jezua geworden. Je kent hem door en door. Je kent zijn woorden. En je spreekt met dezelfde woorden als hij spreekt. Wij worden met hem ook deel aan het woord van God. Want dat verkondigen we. Maar hier gaat het expliciet over Jezua. Kijk, daar heb je hem, op zijn witte paard, met zijn rood geverfde mantel, ja, met alle engelen erachter. Hij komt. Of het zo zal wezen, ik weet het niet. Het is beeldtaal, hè, die gesproken wordt. Je mag je er best wel een vorm van geven in je denken. Maar zo komt hij. Geweldig zal hij komen. Ik denk dat de hele hemel er vol van is. Hij wordt met bloed gewerkt en zijn naam is genoemd het woord gods. Laatste stukje door Matthäus. Doch broeder en zuster, van die dag en van die uren weet niemand. Is dat duidelijk, denkt u? Van die dag, broeder en zuster, en van die uren weet niemand. Zegt Yeshua in Matthäus 24. Ook de engelen der hemelen weten dat niet. Ook de zoon niet. Maar de vader alleen. Alleen de vader weet wanneer hij zijn zoon zal zenden. Onthoud het goed. Want... Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de zoon des mensen zijn. Als in de dagen van Noach. Noach is wel de enige met zijn vrouw en zijn kinderen die eruit getrokken wordt. Die mag een schip bouwen. Maar hij wist van tevoren echt niet wanneer die kwam. Totdat het moment komt. En toen kwam het boven water. Maar er was er geen redding meer aan voor de wereld. Moet je eens luisteren. Amos 3, dat zal ik als laatste dan maar doen. Voorzeker. Adonai Yahweh, zo staat het geschreven, doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Nou, alle profeten hebben van Gods wegen gesproken. Niet omdat ze dachten, laten we eens een mooie een onderwijzing geven. Nee, ze waren gedreven door het woord van God. En ze zeiden, zo spreekt de Heer, bekeer je, kom terug naar de Torah, anders ga je verdelgd worden. Zo hebben profeten gesproken. Wij kunnen alleen maar met de profeten meepraten en zeggen zo heb God gesproken en zo zijn profeten en zo zijn zoon, zodat we voorbereid zijn om hem te ontmoeten. Maar niemand zal zeggen hij komt vanavond, nee wacht Willem, dat is een beetje fout, hij komt morgenavond. Nee, is dat, een, dat kan helemaal, want eerst moet grote verzoendag naar komen. Ik denk dat hij wel op verzoendag komt. Lieve mensen, we weten het niet, maar wij verwachten hem wel. Dus onze houding is, verwacht de Heer, want hij zal komen. Amen. Nou, de leeuw die heeft gebruld. Wie zou dan niet vrezen? Als de leeuw brult. De Heere Yahweh heeft gesproken. Oh, wie is de leeuw? Dat is eigenlijk de Heer Yahweh. Dus God heeft gesproken door zijn profeten. Wie zou niet profiteren? Weet u dat je zelf ook kan meeprofiteren met de profeten? Door wat de profeten gezegd hebben, kunt u zeggen tegen je broeder, je zuster, je familie, je vrienden, je kennissen. Zeg joh... We maken ons klaar. We verwachten de komst van Yeshua. Amen. Zo zal die komen. Op de wolken van de hemel. Wat een heerlijkheid en een macht zal dat zijn. Amen. Nou, mogen dat voor het getuigenis voor de bezuinigdag zijn. Het is een vreugde om over die dingen na te denken. We zien ernaar uit. Prijs de Heer.